27 juli 2021. Dinsdag. Gisteren liep een vrouw me tegemoet. Van een afstand leek het me een 55-plusser. Ze liep in gezwinde pas over het rode geasfalteerde fietspad wat naast het trottoir is aangelegd. Vanaf het trottoir riep ik haar toe. Denkt u dat u een fiets bent? Ze verstond me niet als ik herhaalde de vraag. Weer kwam het niet over. Dus nog maar eens proberen door te dringen slash contact te maken. Denkt u dat u een fiets bent? Bingo. Een beetje in de war gebracht glimlachte ze toch even. Ze had gerust kunnen zeggen dat ze liever over een rode dan een grijze weg wandelde. Of een kwingslag kunnen maken. Maar ze zei dat ze al 76 was en bang was om over een wiebelende of puntige trottoir tegel te struikelen. Op haar leeftijd niet zonder gevolgen. We wisselden nog wat gegevens uit maar ik merkte aan alles dat ze in een hurry was. Ze wilde vooruit. Zelfs s'avonds speurde ze vaak nog een keer. Je hebt speurtwandelaars en Sokratische lopers zullen we maar zeggen. Kuijeraars die op ontdekkingstocht zijn. ZDD